12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, gevechten in Tripoli tussen opstandelingen en troepen van Gaddafi. De Tweede Kamer is in afwachting van de brief van Rutte over de Griekse steun. En de consument houdt de hand op de knip. In het midden en noorden van het land is het vrij zonnig, maar in het zuiden is het bewolkt. In Limburg regent het en later komt er op meer plaatsen regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen wordt het drukkend warm, 25 graden of meer. En vooral smiddags en s avonds zijn er onweersbuien. En woensdag weer droog en wat koeler en daarna weer warm en buiig. Tripoli, de hoofdstad van Libië. Daar wordt nog steeds gevolgd tussen de opstandelingen en de troepen van Gaddafi. Het was een razendsnelle opmars gisteravond en vannacht. En inmiddels zouden ze volgens een Libische vertegenwoordiger in Londen... 95 van de Libische hoofdstad in handen hebben. Wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen is in Tripoli. Hans-Jaap, wat gebeurt daar om jou heen? Uh, veel geschiet, net uh, voordat ik hier aan de lijn kwam... Maar dat is denk ik vreugdevuur, maar er waren wat zwaardere explosies kort daarvoor in de verte, dat is onduidelijk wat dat is, want uh, de situatie rond die compound van Gaddafi, uh, een enorme wijk is dat, daar uh, waren tanks naar buiten gegaan ook vanochtend. En dat is onduidelijk hoe dat is afgelopen. Want je kunt daar als je niet om de hoek kijken. Dat is levensgevaarlijk. Zelfs ook om de hoek van deze wijk waar ik nu zit, vlakbij het centrum. Daar waren tot enkele uur geleden nog sluipschutters. Uh, die schoten door de straat heen. Daarom ben ik ook nu binnen op een terrein gaan staan. Even van de weg weg. En die sluipschutters, dat zijn dan pro-Kaddafi-types? Ja, dat kun je dan wel... Uh... Die, die zijn dan nog uh, in staat om zich te verplaatsen blijkbaar. Of hebben zich, het verleden ook al gebeurd is dat zij zich verkleden als rebellen. Uh, dat zijn natuurlijk de gevaarlijkste, want het is al een burgeroorlog en dan zie je al moeilijk uh, wie wie is. Maar over het algemeen denk ik toch dat de Tripoli vrij rustig is. Of ze nou 95% in handen hebben of 80%, dat is een beetje onduidelijk. Maar wat wel, wel duidelijk is dat, die, dat, dat de strijd gewoon... Uh, ja, echt een absolute slotfase is. Sommige mensen zeggen hier misschien nog een week. Maar ja, ik denk dat er vandaag ook een hoop beslist uh, kan worden, eventueel. Ja, het kan vandaag, maar het kan ook dus over een week. Dat is nog even uh, ongewis. De NAVO intussen heeft gezegd. Nou, wij blijven in de lucht actief. Wij blijven patrouilles uitvoeren. Zie jij vliegtuigen? En ze vliegen vaak zo hoog uh, dat je ze niet ziet, maar je hoort ze wel. En ik heb. Uh, er is veel gehoord deze ochtend. Het is nu eigenlijk net weer even een tijdje stil. Um, maar je hoort ze voorbij komen. Daar zijn ook altijd reacties op. Er zijn ook leuzen op de muur. Uh, op de weg hier naartoe trouwens. Uh, uh, bedankt NAVO voor het redden van Libië. Uh, ja, dat, die acties gaan dus door ter ondersteuning van de gevechten uh, op de grond. Intussen, ja, ik, ik vraag me altijd af, het is ook nog Ramadan in de gebieden waar je zit. Is daar nog wat van te merken? Heeft dat nog invloed op uh, ontwikkelingen? Nou, dat is wel een aardige vraag namelijk, want uh, er was net een discussie met het groepje rebellen waarbij ik uh, zat... Uh, over of je nou wel of niet mocht eten tijdens de Ramadan. Ja, dat mag natuurlijk eigenlijk niet, maar als het oorlog is, dan mag het wel, als je aan het vechten bent. Uh, dus, dus, nou ja, daar werd... Vrij uh, makkelijk met deze regels omgegaan. Ik zag ze even later inderdaad uh, roken, eten en wat water nemen. Maar volgens de uh, islam mag je dat doen als je, zeker als je je land uh, verdedigt. Maar, nou, ja, er zijn weer een paar schoten hier op de hoek, misschien hoor je ze. Voor de rest, ja, mensen zijn wel heel erg moe. En, en, en een aantal van deze rebellen met wie ik op stad was, die, die hebben de hele nacht. Uh, ook uh, gevochten, zijn in Tripoli naar binnen gegaan, zijn even uitgegaan. En liggen nu allemaal even een beetje te slapen. En gaan dan vanmiddag weer verder kijken in de stad. Traagheid sluipt in de benen. Hans-Jap Melissen, dankjewel voor dit moment. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken zegt over de ontwikkelingen in Libië... de roep om vrijheid en democratie van de bevolking zelf... en ook geduld en volharding hebben het regime van Gaddafi op de knieën gekregen. Het is nu zaak de democratische transitie zorgvuldig vorm te geven. Gaddafi's tijd is voorbij, zegt minister Roosentaal. Um, de militaire leider van de opstandelingen die heeft inmiddels de overgebleven troepen van Gaddafi opgeroepen om het verzet te staken. We know that there are few pockets of resistance in the capital. They are trying to defend the falling regime. But we're calling them to lay down their weapons otherwise they will face grief consequences. We only want to establish security in Tripoli. Als we hun wapens niet neerleggen, dan zullen ze de consequenties merken. Wij willen veiligheid in Tripoli. NAVO-vliegtuigen dus blijven boven Libië vliegen... totdat de troepen van Gaddafi zich hebben overgegeven. NAVO-secretaris generaal Rasmussen zegt dat het duidelijk is... dat het Libische regime ten einde is. Hoe eerder Gaddafi dat beseft en hoe eerder hij weggaat... hoe beter het is voor het Libische volk. Het Gaddafi-regime is clearly crumbling. De sooner Gaddafi realiseert dat hij de win niet tegen zijn eigen mensen people. winnen... de beter. Zodat de Libische mensen... kunnen verder van en bloedvergieten worden lijden. Je hoorde daarnet eh, bij Hans-Jap Er wordt nog steeds geschoten. En dat kan elk moment ja, zover zijn. En dat het nog lang niet veilig is in Tripoli... dat merkte ook een BBC-verslaggever... die meereed met een konvooi van opstandelingen in Tripoli. En dat werd aangevallen door Gaddafi-troepen. En in geluidsopname is te horen hoe dat eraan toeging. Ja. Go left, go left! Go left, go left, go left! Stay on, stay on! Stop stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, Go, go, go! Get down, get down, get down! Drive, drive, drive! Drive, drive, drive! Drive, drive, drive! Drive, drive, drive! Keep your heads down! Keep your heads down! Rijen, rijen, rijen, hoofd naar beneden. BBC-verslaggever kan het nog navertellen. Maar je weet zeker dat een aantal opstandelingen in dat konvooi zijn gedood. Zuid-Afrika, daar heeft de minister van Buitenlandse Zaken... Kwana Mashabana ontkend dat Zuid-Afrika een rol speelt bij de aftocht van Gaddafi. Ik ben eigenlijk quite amazed dat er zelfs een insinuatie is... dat we de exit van iedereen faciliteren.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 maar is zegt hoogst verbaasd te zijn dat internationale media melden dat Zuid-Afrika Gaddafi zou willen ophalen. Er zijn helemaal geen Zuid-Afrikaanse vliegtuigen in Libië. Er is maar eentje in Tunesië en die is om Zuid-Afrikanen op te halen die weg willen uit Libië, zegt dus de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En in de bevrijde gebieden in Libië, daar is het al feest, ook in Misrata, een van de zwaarst getroffen steden in de strijd van de afgelopen maanden. En Al Jazeera correspondent vertelt hoe er daar op het nieuws uit Tripoli wordt gereageerd. All through the night there's been extraordinary scenes here in Misrata, the third city in Libya. What we were seeing were ordinary people coming to the streets almost in disbelief you'd think after all the chanting and the conviction that kaddafi would definitely go they wouldn't be so incredibly uh, elated and surprised that it had happened so quickly niet iedereen is aan het feest vieren trouwens de strijders uit misrata zijn even verderop nog wel aan het vechten tegen troepen van Gaddafi. the people absent with the fighters because the fighters of this city are something like 60 kilometers away now working out probing At what is left of the Gaddafi forces on the road ahead to Tripoli. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Er is ook ander nieuws. Uh, het wachten is op nieuws uit de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over de Finse lening aan Griekenland. De Tweede Kamer wil precies weten welke afspraken er zijn gemaakt met Finland. Uh, dat zij een onderpand voor hun lening mogen vragen aan Griekenland. Die brief die, uh, is er uh, nog niet, heb ik begrepen, Hans. Nee, dat klopt. Tenzij hij is binnenkomen terwijl wij met elkaar praten... maar op dit moment, eh, ondanks het feit dat 12 uur als tijdstip was genoemd... is hij er nog niet. Hans alt wat wil de Kamer eigenlijk precies weten? Nou, het gaat erom dat iedereen nogal uh, verrast was toen de details bekend werden... Uh, welke voorwaarden de Finnen hebben kunnen stellen aan hun lening aan Griekenland... om het land uh, van het bankroet te redden en eigenlijk ook de euro uh, te redden. Ze hebben namelijk een onderpand gevraagd. Dat was wel bekend, maar niet dat het om cash geld zou gaan. Want uh, de Finnen die lenen ruim een miljard uit... en die krijgen bijna ook een uh, miljard euro op een Finse bankrekening uh, gestort. Ja, dat lijkt een beetje raar, geld uitlenen en hetzelfde geld weer terugvragen als onderpand... dat uh, zet de hele afspraak die gemaakt is door de Eurolanden om Griekenland te redden... op losse schroeven. Daar zijn veel vragen over, zowel bij de regeringspartijen hier in de Tweede Kamer... als ook bij de oppositiepartijen, die het kabinet hard nodig heeft... om een meerderheid te krijgen achter het voorstel voor die lening aan Griekenland. Nou goed, die brief is er dus nog niet. Maar komt er dan weer een nieuw debat met, met, met Rutte? Nou, dat zal dus heel erg afhangen van uh, die brief of daar voldoende informatie in staat... dat partijen als Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66... die van de oppositie eh, toch deze voorstellen tot dusver gesteund hebben... als die antwoorden bevredigend zijn... dan zouden zij dus door kunnen gaan met het verlenen aan steun. En zo niet, dan bestaat de kans dat Rutte... en misschien ook weer minister De Jager naar de Tweede Kamer moeten komen... om ook deze onduidelijkheid over die afspraken... rondom die Griekse reddingsoperatie duidelijk te maken. En het belang daarvoor wordt ook steeds duidelijker... Want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 De Europese effectenbeurzen zijn na de zware koersverliezen van vorige week... licht eh, in het herstel, zoals dat heet. In Amsterdam opende de AEX-index nog met een klein verlies... maar er gingen al gauw groene cijfers knippen op de borden. In de loop van de ochtend liep de winst op tot 1,2 procent. Maar de stemming blijft toch somber. Veel beleggers wachten af. Ze zijn pessimistisch over de economische vooruitzichten. En ook bezorgd over de schuldencrisis... en het politieke onvermogen in Europa en in de VS. De tropische storm Irene, Irene in het Caribisch gebied is uitgegroeid tot een orkaan. En weerkundigen houden rekening mee dat de orkaan vandaag over Puerto Rico trekt. Eerder werd nog gedacht dat Irene ten zuiden van Puerto Rico langs zou gaan. Het afgelopen weekend richtte de storm veel schade aan. Op de Maagde-eilanden werden bomen ontworteld en op veel plaatsen viel de stroom uit. En na Puerto Rico trekt die orkaan over de Dominicaanse Republiek en over Haiti. En daar in Haiti zijn nog zeker 600.000 mensen dakloos na de verwoestende aardbeving van vorig jaar. Op de A1 bij Hoeverlaken zijn bij een zwaar verkeersongeluk vanochtend drie mensen gewond geraakt. Een van hen, een kind, is er slecht aan toe. Bij de botsing waren negen personenauto's betrokken... en ook een vrachtwagen, een vrachtwagen met kippen... die schaarde en die viel op zijn kant. De vrachtwagenchauffeur en twee bestuurders van een personenauto... raakten bekneld en de drie zijn inmiddels bevrijd, zegt de politie. De grond is allemaal vervoerd naar het ziekenhuis. Het vrachtauto op zijn kant. Het had het lastig om die te bergen, dat kost tijd. En zeven, ja, acht auto's die betrokken waren ook bij die aanrijding. Er moet allemaal worden opgeruimd. Het staat allemaal op de parallelbaan.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 Keeper Sergio Romero keert zoals verwacht niet terug bij AZ. Romero kreeg van AZ deze maand de mogelijkheid een nieuwe club te zoeken. En die heeft hij ook gevonden. Hij vertrekt naar Sampdoria in Italië. Dat uitkomt in de Serie B. Dat is het tweede niveau in Italië. Daar heeft hij een contract getekend voor vier jaar. Romero kwam in 2007 naar AZ... en won met die club de landstitel en de Johan Cruijffschaal. En in het shirt van AZ werd hij ook de eerste doelman... van het Argentijnse nationale elftal. Romero had bij AZ nog een contract tot medio 2013. En het transferbedrag, dat hebben ze niet bekendgemaakt. Het nieuwe Australische wielerteam Green Edge heeft alweer een Nederlander aan de ploeg toegevoegd. Jens Maurits komt in januari over van Vacan En hij wordt dan de derde Nederlander in Australische dienst. Eerder tekende Pieter Wening en Sebastian Langeveld al voor Green Edge. En tijdens de Timo de Bakker is toch rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Dat begint volgende week. Dat meldt de speler zelf op zijn Twitterpagina. De bakker kwam eigenlijk niet in aanmerking voor rechtstreekse plaatsing, want hij staat te laag op de wereldranglijst. Maar door afmeldingen, drie stuks, kan hij nu toch zijn opwachting maken. Nu maakt ze een opwachting, Erwin de Hart bij de ANWB. Want er is verkeer, Erwin. Ja, dat klopt. Even, eerst even vertellen dat de spookrijder niet aangetroffen is, waarvan eerder gerept werd. Er staan vier files. Allereerst op de A27 Breda richting Gorkum, tussen Werkendam en Industrietrein Avelingen, 2 kilometer. A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen Afrit Elspet en Harderwijk, 5 kilometer. Het komt door een ongeluk. De N305 dront richting Almere bij de aansluiting met de A27. Een drie kilometer file. Dat komt door uh, bezoekers van Lowlands die nu naar huis gaan. En daardoor staat ook de file op de N306 Harderwijk richting Kampen. Tussen Biddinghuizen en Elburg in beide richtingen drie kilometer file. 13 over 12. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nog altijd beschietingen in Tripoli. Kolonel Gaddafi heeft zich nog niet overgegeven. De brief van Rutte aan de Tweede Kamer over de Finse steun aan Griekenland. Die brief is vertraagd en de tropische storm Irene in het Caribisch gebied... is uitgegroeid tot het orkaan en bedreigt nu Puerto Rico. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Het is sale bij SwissSense.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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Het uh, instituut voor oorlogsdocumentatie, het NIOD, houdt opruiming. Boeken uit de kelder daar worden verkocht. Hoe zit dat eigenlijk? In dit Mediaforum presentatrice Elsemiek Havinga en speciale zomergast Wilfred Gené, dat is de presentator van Voetbal International. Het gaat onder meer over de berichtgeving over de opmars van de opstandelingen in Libië. Deze CNN-journalist werd live in de uitzending geconfronteerd met een man die, in het hotel waar veel journalisten zitten, ineens met twee geweren stond te zwaaien. Of course, that's not the case for many of these uh, of the residents. So, uh, if you need to stop, uh, Matthew, is... please do so. We want you to be safe. We want, don't want you to broadcast live any images that might get you in trouble at this very crucial stage in the in this story in Tripoli. Overigens uh, is het goed afgelopen dit hele verhaal. Een, een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz beginnen we en de eerste kandidaat komt uit Den Haag en heet Menno Loos. Sprit is Radio 1. lunch met het medianieuws van vandaag. Alle reizigers op Schiphol kunnen een glossy magazine aangeboden krijgen. Vanaf 1 september worden maandelijks 100.000 exemplaren gedrukt... van het Engelstalige Schiphol Magazine. Het worden uitgedeeld op de luchthaven. Wouter Wijtenburg, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de uitgever van het blad. Uh, zo divers als de wereld zijn de bezoekers van Schiphol. Op welke reizigers richt het magazine zich? Uh, Schiphol Magazine richt zich voornamelijk op de frequente reiziger, Dus uh, Dat zijn veelal zaken, maar goed voor 60% van het verkeer op Schiphol... En dat zijn mensen die uh, ja, uh, zich scharen onder de preview groep, zoals je dat noemt. Uh, deze reizen meer dan vier keer per jaar. Ja, en wat valt er allemaal te lezen voor deze mensen in dat blad? Um, het blad is een splitsing van uh, drie elementen. Het is gericht op aankomende reizigers, dus uh, een korte presentatie van uh, de BV Nederland. Voor de doorreizende passagiers bieden we informatie over Schiphol... en alles dat het te bieden heeft op het gebied van winkelen en entertainment. En voor de vertrekkende passagiers uh, bijzondere bestemming uit de hele wereld. Maar het is eigenlijk gewoon een soort, soort reclameblaadje. Nee, zeker niet. Het is, een, uh, het is een hoogwaardig kwaliteitsblad... met informatie over uh, zowel de luchthaven als bestemming over de hele wereld. En uh, uh, het is voor een klein gedeelte gevuld met advertenties van relevante partners. Ja, maar veel Holland-promotie ook? Uh, deels, maar ook internationaal. En, en in hoeverre kunt u uw eigen gang gaan? Of zit, daar, uh, zit uh, Schiphol op de achtergrond steeds mee te kijken over uw schouder? Uh, ja, en terecht. Uh, Schiphol heeft uiteraard een imago te bewaren als preferred airport. Uh, dus zij uh, voeren controle over de redactie uit... Die is wel, uh, ja, wij exploiteren het blad uh, vanuit onze eigen organisatie. Maar onder het toeziende oog van uh, de luchthaven. Om het, uh, om het die wagen nogmaals uh, te bewaken. Is er eigenlijk behoefte aan? Want ik zie die zakenmannen volgens mij allemaal met iPads en zo. Die zijn al hartstikke druk om, om überhaupt de wereld een beetje te volgen. Is, is dat even mooi? dat we komen ook op iPad uit. Ah, kijk aan. <laughs> en ik hoop dat ze daar dan ook even meekijken. Ja. Ja, nee, uh, het magazine komt zowel online via schipholmagazine.com, als via de iPad, als via fysieke magazines... is door de hele terminal uh, beschikbaar vanaf ja. 1 september. Maar is er onderzoek gedaan? Is er behoefte? Uh, er is zeker onderzoek gedaan. Uh, blijkt ook uh, dat vele internationale luchthavens, uh, vooral hubs, zoals Schiphol ook is... Uh, deze bladen al meerdere jaren aanbieden en met succes... Uh, deze blad worden zeer gewaardeerd door de internationale reizigers. En uh, Schiphol erkende die behoefte door ook nu per 1 september met hun eigen blad te komen. Ja. Vanaf volgende week is het magazine te vinden op de luchthaven. Dank u wel voor u de uitleg. Wel. Wouter Wijtenburg. Ja. Duizenden gelekte documenten van Wikileaks zijn vernietigd. Volgens het Duitse blad der Spiegel heeft een voormalige medewerker... de paparazze door de papierversnipper aangehaald. Het deed het omdat Wikileaks-baas Julian Assange... de anonimiteit van de bronnen niet kon garanderen. Het zijn documenten die nog niet gepubliceerd zijn. De ex-medewerker ging met ruzie weg bij Wikileaks... en zette zelf de organisatie OpenLeaks op. Volgens Assange heeft deze man contacten met inlichtingendiensten. Sunny Side of Sex. Het is een nieuwe documentaire reeks van Sunny Bergman. In deze vierdelige serie reist ze de wereld over... om onze grenzen van seksualiteit te onderzoeken. Ze gaat op zoek naar verrassende denkbeelden... die niet passen binnen het westerse denken. en De westerse moraal. In haar eerdere documentaire, Beperkt Houdbaar... onderzocht Bergman het vrouwelijke schoonheidsideaal. En hier kijkt een plastisch chirurg... naar het redelijk slanke lichaam van de documentaire maakt ze zelf. Je hebt je hupen doen. Je Thy is done too, as well. If you look at yourself in this dress, you got your tummy's bulging. We need to get this out. We need to get all this out. For all from here like this. We want all this to come out. See, you're so wide, I can't even move around. Vanaf eind oktober is Sunny's side of Sex te zien bij de VPRO. In de Duitse deelstaat Sleswijk-Holstein vinden ze Facebook even niet zo leuk. De privacy Waakwond daar vindt dat de netwerksite onwettig gebruikersgegevens van internetters vergaat met de like button. U weet wel het blauwe duimpje op websites... waarmee u kunt aangeven dat u die site leuk vindt. Pagina's in Sleeswijk-Holstein die dit icoontje laten staan... hangt een boete van maximaal 50.000 euro boven het hoofd. Facebook zegt dat ze zich daar houden aan de Europese privacyregels. Sinds vrijdag grondst het van de geruchten... dat Nick en Simon uit elkaar zouden gaan. Volgens de gratis krant Spit zou het nu vanochtend op Radio 2 bekendmaken... dat ze inderdaad uit elkaar gaan. Radio 2 voedde die geruchten nog eens een keer... door een interview met Nick en Simon uit te zenden... waarin ze vaag blijven en beloven dat ze het allemaal vandaag bekend zullen maken. Nou, het bleek allemaal een publiciteitsstunt. Want vanochtend vertelde de duo dat Nick met Thomas Agda... en Simon met Paul de Munnik een single gaat uitbrengen. Na een periode van chemokuur en een gevecht tegen darmkanker... nam nieuwslezer Arend Langeberg vanochtend weer plaats... achter de microfoon van Sky Radio. Directeur Ab van Sky, het station waar zelden iemand praat... heette Arend vanochtend Welkom. Hey, Adem, welkom terug, man. Ja, ja, ik ben heel blij dat je weer terug bent ja. en dat je weer lekker op de zenders te beluisteren bent. Nou, ik vind het zelf natuurlijk, dat kan je voorstellen, daar ben ik ook heel blij natuurlijk. En, uh, nou, fijn. Ik had niet zo'n grote ontvangst verwacht, maar uh, nu, nu jullie hier zijn, uh, uh, ga ik natuurlijk extra mijn best doen. bij het bulletin. heb jij heb het bulletin? Uh... Ja, heb ik voor jou om Oh jee, kijk, kan het niet elke dag zo gebeuren? In het Limburgse Gennep is een kolom van een kritische gemeenteraadslid... geweerd uit de lokale krant. Het college van burgemeester en wethouders zou daar achter zitten. De oppositie is ziedend en heeft de raad bijeengeroepen... om een eind te maken aan de censuur. Wiel Timmermans, goedemiddag. Goedemiddag. U bent dat raadslid dat ook uh, die column heeft geschreven. Uh, ja. Het was een kritische column, hè, verscheen afgelopen woensdag... dus niet in uh, de Maas- en Niersbode. Dat is een lokale krant waarin de gemeente Gennep... wekelijks een aantal pagina's opkoopt. Wat is er precies gebeurd? Nou, Ik heb een column geschreven over uh, de rechthouder van je rug... als er uh, fouten gemaakt zijn en daaruit consequenties te trekken. Uh, dat betrof uh, het coll vorige college. En uh, dat vond men uh, te kritisch en uh, op dit moment uh, de, ja, te scherp van toonzetting. Ja, De, de officiële woordvoerder van de gemeente Genop, zegt... de toonzetting is dusdanig van aard dat we dit niet vinden passen... in een rubriek van de gemeente. De toon zette onderlinge relaties onder druk. Ja, dat kan men vinden, maar als je een column uh, introduceert, ook in het uh, deel van uh, de gemeente, wat de, gemeente uh, de gemeenterubriek, en uh, dat is de mening van, ja, dan is het mijn mening en uh, daar ben ik uh, verantwoordelijk voor de inhoud en niet anderen. Nee. Maar uh, had u die ingezonden brief of die column eigenlijk niet gewoon in een normale uh, krant moeten zetten? Nou, dat is daarna gebeurd. Ik heb hem naar diezelfde Maas en Iersboden opgestuurd met de vraag... ...vinden jullie dit nou kritisch? En hij is daarna geplaatst in de normale uitgaven. Kijk aan, maar in, dat, in die, zeg maar die afgekaderde pagina's die dus door de gemeente betaald worden... ...daar mocht hij dan, dan niet. Uh, en ja, als je hem dan ook leest, die column, het valt toch ook allemaal best mee. U, u spreekt uw waardering uit voor een oud-wethouder. Uh, die is opgestapt uh, na wanprestatie en u zegt... ...ik ben van mening dat anderen dat ook zouden moeten doen. Nou, ja. dat is toch vrij keurig. Dat vind ik ook. Of doelt u op het hele college van BMW? Nee, de mensen die het aangaan. Ja. En, en nu uh, begrijp ik dat de rest van de raad ook ziedend is? Uh, nou, dat, dat weet ik niet zo precies hoe dat nou uh, zit. Ik was uh, afgelopen week in het buitenland. In ieder geval hebben we vanavond een uh, extra raadsvergadering bijeengeroepen door de oppositie. Uh, Waarbij ik uh, vanavond nog wel eens wil zien uh, ja, wat nou precies de bedoeling is van de oppositie. Of men het echt heeft over uh, vrije meningsuiting en censuur. Of dat men uh, gebruik wil maken van dit onderwerp om uh, uh, politiek gewin te krijgen. Ja. En de burgemeester speelt hier geen rol in, maar Lies de Loon. Ik, dat kan ik niet beoordelen. Mij werd, uh, ik werd uh, gebeld door een, afdeling, uh, door een medewerker van de afdeling communicatie. En uh, die deelde mij mee dat ze het stuk niet gingen plaatsen. Nee. Zij wordt, geloof ik, in de, in de volksmond al de Kadhafi aan de niers genoemd, hè? Ja, ach, nee. Dan in één keer gebeurt er van alles. Ja. Nou, vanavond wordt er over gesproken. Hou ons op de hoogte, Wiel Timmermans. Dank u wel. Ja, hoor. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag... De Beatles blokken. Het Media Archief. Vandaag is het precies 17 jaar geleden dat de dienstplicht officieel werd afgeschaft. Philip Frederiks presenteerde die dag het 8 uur journaal. En daarin zat een reportage van Frank Dumors. Het einde van een tijdperk. De laatste dienstplichtigen zwaaiden vanmiddag af met een walkman... plus bandje met bevelen als aandenken. Met ongetwijfeld veel herinneringen ook. Hun taken worden overgenomen door beroepsmilitairen. Definitief voorbij die anderhalve eeuw... waarin iedere jongen de kans liep op te moeten komen voor zijn nummer. Nog één keer moeten een paar honderd dienstplichtigen op appel in Breda. Voor de laatste maal staan ze schouder aan schouder op het exercitieterrein... Minister Voorhoeven van Defensie inspecteert de troepen... en neemt daarna officieel afscheid van de mannen. Nu we afscheid nemen van hen, nemen we ook afscheid van een traditie... die meer dan anderhalve eeuw oud is. Een van de gasten in Breda is meneer Van den Berg. Hij is de oudste nog levende ex-dienstplichtige. 101 jaar oud. Hij kwam op voor zijn nummer in 1915. Kunt u zich er nog veel van herinneren van uw nee, diensttijd? Nee, helemaal bijna. Alleen ben ik ziek mee geworden. Ik heb een rugwagen van ons denk ik gehad. Minister Voorhoeven kondigde vandaag een gedragscode voor beroepsmilitairen aan. Voortaan zullen ze zich moeten houden aan strengere regels... voor onder meer kleding en haardracht. De dienstplichtigen hebben daar niets meer mee te maken. Ze mogen naar huis. Ze krijgen een cadeautje mee, een walkman... met een bandje, ingesproken door hun eigen commandant... met exercitieorders als herinnering aan hun tijd in het leger. Rust. Ja, uh, de mensen die, uh, die meneer niet helemaal goed, goed konden verstaan. Ik uh, bedoel dus niet uh, de interviewer, maar uh, de gast. Uh, de man had een ruggewervelontsteking dus. Lunch met Jurgen van den Berg. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het NIOT, ruimt de kelder op. Jaarlijks publiceert dat NIOT meerdere boeken. Niet alles wordt gedistribueerd en verkocht omdat ze in de kelder stoffen garen... brengt het instituut die boeken nu op de markt. David Barnau, goeiemiddag. Goeiemiddag. U bent van het NIOT. Uh, alle boeken zijn verkocht aan een antiquarische boekhandel. Zitten er eigenlijk uh, waardevolle exemplaren bij? Alle boeken van het NIOT zijn waardevol, <laughs> zoals je snapt. Ja. Bij, nee, er zitten, er zitten natuurlijk van... voor van het, uh, het Sabrina-rapport... Dat zijn drie dikke delen. Daar zijn geloof ik nog vijf of zes exemplaren van. Dus dat is natuurlijk, uh, als er weinig van is, is het waardevol. Ja, maar, uh, maar goed, dat, dat zijn boeken die, die ook al in de winkel te koop waren, toch? Uh, alle boeken die, die uh, nu hier liggen, die zijn in de winkel te koop geweest. Ja. Maar ja. die zijn uh, uitverkocht. Goed, dat, dat, dat rapport dus, daar breng je iets aan. Wat nog meer? Uh, er is een, een heel dik boek gekomen over rechtvaardigen onder de volkeren. Nederlanders met een Yad onderscheiding voor hulp aan joden. Dat is een, uh, een, ja, een buitengewoon uh, groot, indrukwekkend werk. Wat ja, vrij goedkoop uh, uh, weggaat. Voor, ik geloof voor 49 in plaats van 80 uh, euro. Ja. En over Volkswagen-dwangarbeid. Uh, uh, over uh, roof, de ontvreemding van Joodse bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog. Anne ja. Frank. En het jaarboek oorlogsdocumentatie, uh, daar kunnen mensen nu een deel kopen wat ze in de tijd uh, gemist hebben ja. of net niet gekocht. Ja. U houdt van alles dan nog wel eentje achter, lijkt me, of niet? <laughs> uh, in de bibliotheek staan natuurlijk altijd deze boeken. En van al die anderen hebben we al, nou, minimaal nog één, één boek staan. Ja. Maar het is zonde als er tientallen boeken jarenlang niks liggen te doen. Om hoeveel gaat het in totaal? Uh, een paar duizend. Iets uh, wat meer, ik denk, uh, 2400 geloof en, en wat wilt u met die verkoop bereiken? Uh, dat, uh, het is zonde dat er boeken liggen die eigenlijk verkocht kunnen worden. Wij zijn zelf geen boekhandel. Dat moet je dus bij een antiquariaat uh, onderbrengen. Ja, en het geld en uh, gaat gewoon hebt... in, de, in, de, gaat op in de kas? Gewoon. Ja, ja, zeker. zeker. Uh, ja, oké. Okay. Nou, oké, okay. uh, iedereen die geïnteresseerd is, die kan uh, terecht. Uh, bij die boekhandel moet ik even via de site en zo kijken. Uh, de site heet Uit de Kelder van het Niot .nl. Daar is het hele aanbod te zien. Dank voor de uitleg. David Barno van het NIOT was dat. Uh, zometeen het mediaforum. We hebben weer een speciale zomergast. Dat is Wilfred Genee van de RTL, het voetbalprogramma daar. Voetbal uh, International. En Elsemiek Havika schuift ook aan. Nu eerst Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Britse premier Cameron heeft een toespraak gehouden over Libië. Hij roept Gaddafi op om af te treden. Gaddafi slacht zijn eigen volk af, zegt Cameron. En de Britse premier pleit voor een democratische overgang van de macht in Libië. De NAVO blijft intussen gevechtmissies in Libië uitvoeren... tot alle strijdkrachten van Gaddafi zich hebben overgegeven. Er wordt nog steeds gevochten. Op de Europese effectenbeurzen vertonen de, na de zware koersverliezen... ze uh, ja, vertonen licht herstel. Die beurzen in Amsterdam opende de AIX nog met een klein verlies. Maar al snel kwamen er groene cijfers op de borden... en in de loop van de ochtend liep de winst op tot 1,3 procent. De tropische storm Irene in het Caribisch gebied is uitgegroeid tot een orkaan. En weerkundigen houden er rekening mee dat die orkaan vandaag over Puerto Rico trekt. En de Amsterdamse politie heeft uh, gisteravond een Python gevangen die eerder op de dag was ontsnapt met een bezem. Wist de agenten de ruim 2 meter lange slang in een opbergdoosje te stoppen. Dier is nog niet volgroeid en daarom ongevaarlijk voor mensen. Wit gele tijgerpython is het. Die ontsnapte gistermiddag uit een geparkeerde camper in Amsterdam. Maar ze hebben hem. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. In het midden en noorden van het land is het op de meeste plaatsen zonnig. In het zuiden trekken wolkenvelden over en in Limburg valt een beetje regen. Vanmiddag trekt de bewolking geleidelijk verder naar het noorden en hier en daar ontstaan ook stapelwolken. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 of 25 in het oosten van het land. Later vanmiddag en vanavond krijgt de zon het op steeds meer plaatsen moeilijk en valt in het midden en zuiden hier en daar een beetje regen. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 15 graden... en neemt vanuit het zuidwesten de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Morgen bevinden we ons in warme lucht. Het is met maximaal van 25 graden of meer drukkend warm... en er is de hele dag kans op regen- en onweersbuien. Vooral s middags en s'avonds lijken de buien fors uit te kunnen pakken. Woensdag is het grotendeels droog en koeler. Daarna keert het warme en buiige weer terug. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Vandaag met Elsemiek uh, Haviga, presentatrice, en Wilfred Genee. Uh, in deze zomer hebben we speciale gasten, zoals u het tussen weet, uh, waarmee we terugblikken op het afgelopen seizoen. En uh, Wilfred Genee hoort daar ook bij, sportpresentator bij RTL. Bekend van Voetbal uh, International, deze zomer ook uh, van het Tourprogramma. Tour de Jour. Tour de Jour, ja. Um, jullie zijn net weer bezig. Um, 830.000 kijkers zag ik uh, afgelopen. Ja. 831. ja. 831.000 moet kijkers. moeten ze bijhouden, Jurgen. ja. ja. <laughs> Ja, dat is, dat is gewoon een enorm succes. Al, al heel lang eigenlijk. Het contract verlengd heb je hier laatst verteld. Ja, drie jaar nu. Dus we zetten, de komende drie jaar uh, gaan we mensen nog lastigvallen met dit programma. Het is natuurlijk wel heel grappig dat het programma al een tijdje bestaat. Maar sinds vorig jaar het WK een echte boost heeft gekregen omdat we toen ook een nieuwe weg in zijn geslagen. Het was niet alleen over, dat we over voetbal spraken... maar ook over eigenlijk alles wat voorbij kwam. Dat, dat kan een aanbieding in de HEMA zijn. Uh, oorlog in, in Bagdad, noem het allemaal maar. Alles werd besproken op een vaak ludieke en uh, relativerende manier. En dat, dat maakte het net iets extra, heb ik de indruk. Ja, er waren zelfs altijd geruchten dat jullie eventueel in, in de race waren... om, om een late-night show te gaan doen. Een beetje opvolgens van baden en van Dorp. Maar is dat, ooit, is dat ooit nog serieus bekeken of niet? Nou, laat ik het zo stellen. Uh, Johan heeft zich voorgenomen om zeker niet op zijn 65 te stoppen. Jonas 2 die gaat door het, tot zijn 67, tot zijn 69ste. En, um, hé, hoe kan ik het nou een beetje tactisch uitleggen? We sluiten het nog steeds niet uit, en binnen nee. RTL ook niet. Want hij zit heel vaak, zit hij ook in die, in die talkshow-red ja, ja, en hij heeft hij zelf... totaal geen mening ook over alles en iedereen. Dus, nou, ja, uh... ja, juist. juist <lacht> maar bedoel, dan, dan zou hij beter toch bij zijn eigen zender kunnen doen, misschien. Nou ja, kijk, er wordt nu eerst gesproken over een uh, dagelijks programma van 6 tot half 7. Dat is echt een uh, sportboulevard. Daar wordt nu naar gekeken. En, uh, Kijk, dat late night is een beetje zo, dat, op welke zender moet je het dan doen? Hè? Moet je dan op RTL 7 of RTL 4 gaan doen? En RTL 4, of tenminste de directie van RTL, vindt dat je... als je zoiets zou gaan doen, dat je het nog steeds verder moet gaan uitbouwen. Dus er wordt, en ik weet niet of dat eigenlijk wel gezegd mag worden, maar gezegd. ik bij deze gewoon... over nagedacht om volgend jaar uh, V.I. Oranje op RTL 4 uit te zenden... in plaats van op uh, RTL 7. Aha. En om eens te kijken hoe dat dan werkt. Dus dat is dan al het eerste stapje naar... Uh, maar dat zou een uh, eerste stapje kunnen zijn. Maar de bedoeling daarvan is dus om duidelijk te kijken... hoe het werkt op een familiezender, zo'n programma. Kijk, we scoren nu 800.000 kijkers dus op een zender... die vooral op mannen gericht is, waar trouwens veel vrouwen naar kijken nu. Ja. Maar ja... He? Alleen er zitten nooit vrouwen in het programma. Nou, Barbara zat vorige week. Nou, dat is dan toch wel de één geturfd op uh, hoeveel ja. uitzendingen. Ja, die heeft er wel twee keer gezeten in totaal. Maar het is meestal altijd Barbara dan. Ja, nee, Alsof maar het staat ook ook neer. Maar, maar noem er, er eens eentje dan. Nou, nou bijvoorbeeld... Nou, bijvoorbeeld uh, dat is Mie Kavenga. Nou, zou ook zeer goed kunnen. Maar uh, uh, laat ik zeggen, als je het over de sport aan de voetbalkant houdt... dan zou bijvoorbeeld een Daphne Koster... de aanvoerster van het Nederlands uh, voetbalteam... die echt wel verstand van voetbal heeft. Als je het echt op die dingen houdt... nou, zo zijn er... Marleen Molenaar. Ik kan nog wel een stellen. Ja, Marleen noemen. Molenaar heb ik een paar keer gesproken. Die heb ik ook voorgelegd bij Johan. Maar Johan zag het niet zitten. Ik denk dat Marleen het echt goed zou kunnen. Voor de mensen die het niet weten, was lange tijd. Uh, dus doe de dochter van de molenaar van, van, AZ. AZ. van AZ. En ja. zelf en, Niel zelf te gevoetbald. Ja, en voetbal. manager zelf. van het AZ kampioensvrouwenteam geweest. Vera Pauw. Vera Pauw, maar goed, die zit in Rusland nu. Ah, hè, ja. ja. en, maar Johan vindt het. Maar niet. Maar luister, wacht even. Johan vindt vrouwen. Al heel moeilijk. Oh, vrouwen. Niet eens vrouwen. Nee, voetbal, ik alleen. heb een keer met hem in een radioprogramma ook gezeten en ik op een gegeven moment aan het eind van de uitzending dacht ik: wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Hij was echt hij had de kritiek op iets wat ik deed, geloof ik. En ik had geen verstand van voetbal en ik had geen verstand van niks. En dat ik zei: Weet je, het verhaal is: heeft, heeft hij verstand van wielrennen? Hij is een goede presentator, weet welke vraag je moet stellen op welk moment. Daar gaat het om. En um, toevallig heb ik ook nog aan TopSport gedaan, zei ik tegen Jan. Volgens mij meer prijzen dan jij, maar ik ging echt helemaal. Ik denk dat bij mezelf, joh. Oh, ah, ja, toen op dat moment... Nou, na afloop dacht ik: wat is dit? Waar gaat het eigenlijk over? Hm. Dan moet jij het voor Johan op gaan nemen nu. Nee, nee dat nee, doet nee, hij dat niet. Maar okay. dat, als hij nee, het wel nee, moet doen, dan heeft nee. hij geen leven. Natuurlijk. Maar dat want, dat, dat, als jullie wel terecht zegt, uh, ik bedoel, ik weet niet zo heel veel van wielrennen. Maar je probeert inderdaad bij zo'n programma's Tour de dus Jour ook gewoon de mensen op tafel zo goed mogelijk te maken. daar, daar zaten over. wel vrouwen toch? Leontien heb ik wel gezien. Ja, van ja en, uh, de vrouw van. Uh, maar goed, het is een, Breino, een tendens dus. in het algemeen. Weet je, kijk even heel Ik ben ooit lang geleden bij Studio Sport begonnen als presentator. En nu zijn er twee vrouwelijke presentatoren, ongeveer twintig jaar verder. Er is één vrouwelijke verslaggever. Jongens, waar gaat dit over? Het ja. is echt, echt bizar. Ja. Ook in dat programma bij de NOS op zaterdag, hè, dat Sportforum, hartstikke leuk. Zitten alleen maar mannen, worden alleen maar mannen uitgenodigd. Waarom niet een keer een, ja. een, een vrouw uit de sport? Wij ja. halen meer middagjes dan die mannen, alles bij elkaar. We ja. hebben vaak geen mening, dat is het probleem natuurlijk ook. <tus> nee, maar, nee, maar, Kijk, hij, hij wordt wel beïnvloed door Johan, vind je niet? Je begint het wel te merken. Ja, maar, maar mijn, mijn te even, even, even serieus. Ik heb heel lang dat Sportforum gedaan ja. op zaterdagmiddag. En het, wij, ik heb, wij hebben dat, in de, dat zal bij jullie ook wel in de redactievergadering zeggen, er moeten meer vrouwen in. Ja. Maar, dan, dan komt er eens dus een keer een vrouw. Kijk, dan, dan, is het, dan blijft het. Ja, dan moet je de saai. juiste vrouw bezoeken. Ja, nou ja goed. Maar, ja, dat, maar dat Marcella Mesker heb je, die heeft echt een mening. Uh, bedoel, ik heb geloof ik ook een mening. Maar uh, je, ik kan er echt wel een stel voor je voorzien. Zal Ik een keer een lijstje uh, sturen. Maar oh, die nee, het... doet het programma niet meer. Dat helpt niet. Nee, maar je kunt wel een lijstje naar mij toe sturen. Want wat je zegt, ik zou het best als ze leuk vinden om weer met vaker met een vrouw te zitten. Ook. En het is wel... Clemens Ros bijvoorbeeld, voorzitter van uh, FC. Is het uh, ja, zo? Graafschap. Het Graafschap. Ja. ja. Maar die is al een keer volgens mij. Uh, die, heeft, die heeft zichzelf ook aangeboden. Maar Johan had, had het dan toch tegen. Hij wilde wel graag een keer met de gaan eten, want hij vond het heel aardig, zei hij. Ja, ja, ja, ja. Hij, nou, hij is gewoon niet even... zo'n vrouw in het programma. Nee, maar kijk, Johan is sowieso erin. Kijk, het lastig is natuurlijk dat het nu echt voetbal international is en Johan er een soort hoofdredacteur, uh, eindredacteurschap over heeft. En eigenlijk is bijna niemand goed genoeg, hè. Er mag bijna niemand meer bij ons aan tafel zitten, want... Uh, en wat bepaalt hij dan? Nou ja, goed, hij heeft daar een soort zeggenschap in overleg met RTL over, omdat uh, zijn mening is gewoon dat als je vindt dat als je iemand aan tafel moet hebben, moet hij iets te zeggen hebben. En bijna niemand heeft wat te zeggen. Dat geldt dus ook voor heel veel voetbaltrainers. Die komen ook niet meer langs, maar die mogen ook niet meer <laughs> langs komen. Want Weet die zegt wat toch zo niks. erg is? Van die, van die mannen die dus gewoon vinden dat hun mening beter is... dan van die andere nou, een miljoen dat mensen. Dat... Namelijk zijn mening is dat er niemand wat te melden heeft. En dan is dat zo. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, maar al die doorsnee antwoorden die je soms aan een tafel krijgt... van mensen dat je nee, denkt van... Nee, maar dan moet je gewoon goed zoeken. Weet je wat een onzin. Maar goed, ja. niet hij, af... gaat, hij gaat hierbij beloven dat hij op zoek gaat naar goede vrouwen... die ook Johan goed vindt. Ja, ik ja. zou hem een lijstje sturen. Nog één ding misschien. wil ik, want Studio Sport viel net even. Die zijn natuurlijk ook begonnen met hun zondagavond, Studio Voetbal. Ja. 2,3 miljoen kijkers. Ja. Ben je, steekt dat af en toe niet? Zondag had zeven uur. Nee, die uur. Oh ja, nee, je hebt gelijk. Dat is soms. Ja, sorry, de late avond. De late ja, nee, dus hebben, die hebben een miljoen, die hebben ze al jaren. Die hebben een instroom van 1,6 miljoen van uh, 1 tegen 100 van gisteravond weer. Dus wat dat betreft, als je met zo'n programma voor je kan beginnen, dan zou ik vertekenen. Wij beginnen met uh, mensen die heel hard tegen een boom aanrijden. of uh, van, vanuit een muur of een huis vallen. en dan kijken er 120.000 mensen naar. en dan schakelen we daarna 180.000 of 800.000 mensen in. Dat is echt, mensen ja, zoeken super. ons echt op. Terwijl bij Nederland 1 zullen er een stuk of 20 al in slaap zijn gevallen die zo'n kastje thuis hebben. Dus de tas, die staan er sowieso bij, Dan heb je altijd wat meer kijkers dan. Ja, nee, je hebt een betere instroom dan wij hebben. Dat wil niet zeggen dat de mensen dat ook wel gaan opzoeken natuurlijk, maar het zou wel nou, iets dat makkelijker. Nou, het zou nog best spannend zijn als je het dagelijks tussen tussen wat is het, zijn nou, half zes en zeven? Nee, zes en half zeven, ja. Ja, dat is een heel ander tijdstip, weet je. Het is wel, het is toch. Dan ja, zijn maar mensen anders. Sport Boulevard is een ander soort programma. Ja, het gaat zeggen. heel snel ding, ding, ding. Maar ja. je zou dit maar programma voor een keer van keer op Nederland van... 1 moeten zetten en en en, en het programma van keer op RTL 7. Dan zou ik het wel eens een keer willen zien. Gewoon nou een paar ja, goed. Tramens, doe Wat het vind jij dan van die twee? Want dat is natuurlijk altijd toch een beetje strijd. Hè? Nou ja, uh, ik heb met Jack samen gepresenteerd, dus ik ben dan toch wel iets meer voor Jack dan met Wilfred. Met Wilfred is het misgegaan bij Sport samen. Nee, nee we zijn hand samen, ja. ja nee, weet ja. ik nee, maar je gaat dan dan dat nee, gaat niet. Maar het gaat even om toch programma. Het gaat niet om de mensen die. Het nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik vind. Uh, um, ik heb echt, ik vind het wel lachen, maar ik heb echt af en toe echt ongelooflijk moeite met Johan Derksen. Die gewoon alles en iedereen onderuit schoffelt. Waar het gewoon echt nergens meer over gaat soms. Dus dat vind ik niet oké. Okay. Weet je, ik kom ook gewoon met opbouwende dingen. En dat, die nuance vind ik in het programma van, uh, van de NOS gewoon veel beter zitten. Er zit ook wat, wat meer, op, iets meer op inhoud. Daarentegen kan ik erg Genieten van de uh, hele samenspel en ook met uh, he, met van de grijp, die gewoon geestig is. En zoals jullie dat doen. dus ik kijk naar beide ik ah, kijk de naar kritiek en uh, dat heb jij laatst ook nog gezegd. Uh, gisteravond zat Jan van Hals ook weer aan tafel. Dat is een, een prima analyticus, maar die mag toch die kan toch niet echt mag 100, niks zeggen. over of je wel of niet 100% uh, praten, omdat hij toch met met belangen bij Twente heeft. Ja, natuurlijk. dat heb ik ook nooit begrepen. Ik heb ook nooit begrepen waarom uh, uh, hoe heet het kees Jansma zowel uh, een zender had als voorlichter mocht worden van Nels Voetbal. Elftal. Ik begrijp daar helemaal geen bal van dat dat soort dingen kunnen. En dat vind ik in dit geval ook van Jan van Hals hartstikke goed. Maar als jij kiest om uh, een manager te zijn bij FC Twente... dan moet je een andere carrière niet willen. En dat de NOS dat wel doet, vind ik vreemd. We komen zo nog even over het plan van Mart Smeets te spreken. Die heeft trouwens meerdere plannen. Je werkt met de NOS, toch? Die werkt met de NOS. Maar laten we even nog over Libië hebben. Want dat is nu eigenlijk het nieuws van dit moment. En dan kunnen we hiermee aantonen dat sportmensen ook wel een mening hebben over andere Dan krijg ik die ook nog. En dan ben ik een vrouw, dus moet ik helemaal Nee, nee, nee. Doe nou niet zo gelijk in de verdediging. Nee hoor. Bovendien, jij zit hier gewoon wel in een forum. Nee, nee, nee. Maar het ging mij echt over het sport. Voor de rest vind ik het allemaal prima. zijn de hoofdstad daar genaderd in Libië, um, binnengedrongen zelfs volgens Obama heeft Gaddafi zijn macht al verloren. Um, hoe moet de journalist omgaan met de oorlogsmis, zoals de pers volgens mij vanochtend kopte? Want... Je, je hebt geen flauw bedoel wat daar nou precies gebeurt natuurlijk. Nou, dat is het grote probleem. Ik mag dan op vrijdagmiddag... en toevallig is zelfs Mieke de, de laatste de kar, de gast geweest... Ja. Uh, ook praten over serieuze zaken als economie en politiek. En daarin komen heel veel deskundigen langs... die allemaal op hun manier uitleggen hoe de situatie daar is. En het grappige is dat die echt haaks op elkaar staan... die meningen over het algemeen. En de ene zegt dat het het voordeel van de social media... dat je daar heel veel dingen kan bewerkstelligen. Ik weet dat de situatie in Iran... Daar ben ik een beetje deskundig in, ook omdat mijn vrouw natuurlijk uit Iran komt, is dat social media er juist voor gezorgd heeft... dat die mensen die die opstand hebben veroorzaakt... uiteindelijk heel snel gepakt zijn, omdat ze te traceren waren... waardoor die opstand juist weer in de kiem gesmoord is. Heel veel van die mensen zijn gewoon onmiddellijk opgepakt... en zijn in een kerken gegooid, of nog erger... Uh, dood. Ja, ja. En, en dan, dat dan... hoor je uit Syrië ook. Ik ken een, vri een vriendje van mij die heeft, uh, zijn familie woont in Syrië. Hij zegt: als je hoort hoe dat gaat, en weet je, ik, ik zeg, zeg dingen daarover hier in Nederland. Dat wordt gewoon allemaal getraceerd. Ik, ben wow. gewoon, ik kan het land niet meer in. Um, en dat is het nadeel van dat iedereen te volgen is. En, en, en goed. Maar uiteindelijk uh, was natuurlijk de hele, hele lente in Egypte helemaal nooit tot stand gekomen zonder die uh, social media. Dus in die nou, zin heeft het is, wel. Een... Egypte en Tunesië zijn landen met een traditie waarbij uh, er niet heel veel verschillende stammen zijn. Maar bijvoorbeeld, uh, nou ja, Syrië heeft dat ook... Jemen heeft dat heel sterk. En met name ook, uh, waar we nu over praten, Libië. Daar dus heb je allemaal stammen. Daar werkt het heel anders. Op het moment dat de macht verdwijnt bij Gaddafi... heb je allemaal verschillende stammen die weer om de, strijd, om de macht, te stri om de, om de macht ja, gaan ja, strijden. Net zoals Afghanistan en, en Irak feitelijk. En natuurlijk. dat maakt een heel andere cultuur. Waardoor de situatie daar eigenlijk niet te vergelijken is met Tunesië en Egypte. Maar goed, de zijn vraag de... is natuurlijk wat je dus moet doen als journalist. Oh, zitten we hier als deskundig eigenlijk... over de nee, maar goed. Zeg, nee, maar goed. Jij, je weet, jij hebt het allemaal heel goed op een rijtje voet. Nee, maar, maar dat is even nee. het punt. Journalist, hey, wat moet je dus doen? Ook uit Nederland. En dan is het geloof ik met vier man of zo. Erbrink, Thomas Edbring, Lex Runderkamp Jan Eikelboom en Hans-Jaap Melissen... die ook voor de wereld rond, onder meer rondlopen. Uh, het is ook gevaarlijk. We, we hebben net een stukje laten horen van die CNN-man die verslag staat te doen en ineens ja. staat er een kerel met twee geweer achter hem te zwaaien. Ja, nou ja, kijk, ik, ik vind het altijd ontzettend goed dat, dat er journalisten zijn die zeggen, ik wil daar gewoon heen, want dat is gewoon mijn missie, mijn roeping, ik wil dat verslag doen. Daar, daar hebben we er gelukkig een stijl van en dat moeten ze vooral blijven doen. En hoe ingewikkeld het ook is, um, we hebben het daarmee te doen en we kunnen al veel meer dan, dan een heleboel jaar geleden en hoe, hoe goed het uh, gedaan kan worden, ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van zo'n regime, et cetera. En, maar meer kunnen we niet. Het enige is wel dat verschil met vroeger. Ik bedoel, dan denk je mensen als Fonds Westelo... die dat natuurlijk ja. ook allemaal hebben gedaan. Het beklijft veel minder hè, wat je nu aan verslaggeving voorbij ziet komen. Ik zou me af te vragen, van nog een brand die kernreactor in Japan nog steeds of niet? Want daar hoor ik niks meer over. Die stond in brand, het was nog steeds niet afgelopen. Ja. En opeens was, was de aandacht daarvoor verschoven. Het was vorige week weer even nieuws omdat er weer een beving was hè, daar ja, in, ja, in dat gebied. Maar het is volgens mij nog steeds niet duidelijk of hij nou al uit is of niet. En dat, dat, dat lees is... je nergens meer, dat hoor je nergens nee, meer. Mensen... Maar daar zit, heb je absoluut een punt. Want dat vind ik wel, de, de, de aandacht en de spanningsboog. Zo kort geworden. Door internet gaat alles snel, alles komt snel en het is ook heel snel weer weg. En dat vind ik dat wij dat slecht doen. Dat, ja. Daar mag je absoluut eens een keer een punt bij zetten. We gaan, we gaan toch nog een sportonderwerp doen. Uh, <laughs> jullie zitten hier nu toch allebei. Mart Smeets pleit in de column in de Varegids dat er meer aandacht moet komen voor de Ronde van Spanje, de Vuelta. Uh, het zou volgens hem een, uh, goed, zich goed lenen voor een dagelijks live uh, tv-programma. Uh, live hij, verslag uh, of live... Ja, talkshow, -achtig. talkshow -achtig. Ja, ja, een beetje zoals de, ik denk de avondetap of zoiets. Oké, okay, met beelden daar dan. Ja, met... ja. Is dat een goed idee, is. Ik zei net ook tegen Elsemiek... dat de man die ooit Tour de Jour heeft bedacht... Uh, Arthur Zuiderwijk, die werkt voor iWorks... die riep ook tegen mij in de euforie van Tour de Jour... toen de was, maar bleven stijgen... Van, we gaan ook de Vuelte doen, dat moeten we doen. Dat zie ik helemaal zitten. Jij in een café met wel leuke mensen eromheen... en dan ga je lekker oude hoeren van 11 tot 12. En toen zei ik tegen hem, Arthur, rustig, rustig. Nou, ik wil, <laughs> we zijn net begonnen met Tour de Jour. Maar hij geloofde dus echt in. Ik, ik denk dat het allemaal misschien wel wat lastig gaat worden. Want ik denk dat de Vuelta lang niet zo leeft als de Tour. Nee, nee dat denk ik ook. Weet je, je hebt de Tour de France is een soort van jaarlijkse uh, WK of EK... of Olympische Spelen, zou ik maar zeggen. En daar is Nederland ook heel erg op ingesteld. Ik wil niet zeggen dat er niet ruimte zou kunnen zijn... voor meer uh, programma's rondom uh, grote sportevenementen. Maar uh, ja, de Vuelta... Weet je, zodra, zodra wij daar goed gaan scoren als Nederlanders... vinden mensen het volgens mij wel aardig. Maar die traditie die de Tour heeft en alles wat daaromheen ja. hangt... Dat, dat is wel toch niet als de Mond was laatste gast bij ons in Tour de Jour. En die zei op een gegeven moment: dus de, dus de stijl van jullie die inmiddels aanslaat. Meer dan 700.000 kijkers die nu naar Tour de Jour kijken. Die kunnen ook makkelijk naar een programma kijken... als het over waterpolo gaat of over het wergwerpen. Het gaat om de manier waarop jullie erover praten. Het is oude hoer over, over sport op een andere manier dan het gedaan is. Dus hij dacht dat dat wel mogelijk was. Dat, dat willekeurig welke sport ook. Als je zo'n programma ja, dan, maakt, dat wel kan werken. Dan, dan moet je er meer een, een sportprogramma uh, van maken. En dat, dat daar de Vuelta dan in zou zitten op dat moment. Als dat er is, mm. dan is dat natuurlijk helemaal prima. Ja. Nog iets anders. Marts zei ook nog iets over... Uh, de, dat, ging, dat was de hele discussie over zijn pensioen. Hè? En toen zei hij, van, nou als er nou een paar goede mensen... Uh, die her en der zitten bij allerlei omroepen... ook bij de commerciële... bij Gaan zitten en die maken er gewoon één goede sportzender van. Daar zou die graag aan mee willen doen. Wij hadden vorige week Coach Postenaar. Daar keken we even terug op uh, Sport7. En, en die zei uh, dat is een heel goed plan van Mart Smeet. Zei die. En eigenlijk zou dat een zender moeten zijn die uh, een samenwerking is van commerciële en publieke omroep samen. Vind je dat een goed idee? Ja, ik zou het heel leuk vinden. Dan zit je elkaar niet meer te beconcurreren met al die, uh, die, die, die voetbalrechten en nou, zo. tegelijkertijd. Maar het we gaat gewoon werken natuurlijk. Maar het is nee, wel een leuk is, idee. Dat zou ik een idee zijn. Heel leuk. Dat beconcurreren valt trouwens al heel erg mee. Hoor. We maken wat grapjes, net wat stekelig. maar dat is meer voor de vorm inmiddels. Ja. Al vroeger was dat veel scherper. Ik vrees alleen dat er in Nederland geen echte doelgroep voor is. Althans niet om de dagelijkse. Dat zou een dagelijks sportzender moeten ja. zijn. Dat vrees dat dat niet. We gaat zijn werken. dan toch een klein land, hè? Dat je dat is toch wat je als je zoiets doet in Frankrijk heb je al 54 miljoen mensen die kunnen kijken. En wij zijn toch maar met met 60 miljoen en je, je ja dat, dan is, wordt dat toch toch lastig. Ja. Want dit is met die sportzender nooit wat nooit gelukt natuurlijk uiteindelijk. Ik weet er niks van. Nee, zonder geen is <laughs> ja, inderdaad. En, uh, nee, maar dat werkte. Dat was misschien helemaal te prematuur om, om ja, een sportzender te, te beginnen in Nederland, ja. weet je wel. Als je een algemene zender zoals Talpa toen was begonnen, was Talpa misschien succesvoller geweest, denk ik. Maar uh, Alleen dat ook niet helemaal goed. Je kan best nog meer sport uitzenden. Dat denk ik wel. Dat, dat, dat nee, je je... Kijk naar de Eredivisie Live. Ik bedoel, er waren allemaal hele positieve berichten over in de eten geworpen. Maar dat scoort ook nog lang niet. Het zit nog lang niet op het target wat zou afgesproken worden. Nee, maar ik halen, denk ook je dat, wel, dus... dat, dat je gewoon, dat je gewoon een, een blok moet hebben per dag. Waarin je zegt: nou, per dag heb je gewoon een uur. Op de, op de Nationale televisie heb je gewoon een uur sport. Maar en dat dan zit je van, alles van in. die Sportboulevard bij ons. Dan, ja. dan, om maar goed, en dat, Ik denk dat dat prima zou kunnen gaan. Maar een echte sportzender. Dus wat sportzender eigenlijk had moeten worden. Het punt is: moet moeten we ook alles zelf doen. We hebben toch ook Eurosport, weet je? We kunnen bij Eurosport kan je gewoon prima de wereld volgen. En dat gaat hè, met verschillende comité's veel nee. effectiever en efficiënter. En als je daar dan vervolgens in Nederland, in, in Nederland een eigen, eigen dingetje omheen maakt, dat is dan prima. Maar ja. hoeven je niet alles zelf te doen? Uh, nog even. Jij zei dus uh, naar RTL 4... met het uh, met het tourprogramma. Dus dat dat krijg gewoon nee, een nee, vervolg. Het voetbalprogramma dan V oh, Oranje. Oh, oh, de, oh, de, oh, ja, sorry, sorry dat gaat tijdens de EK gebeuren. Dus Die kans jaar. is aanwezig. Daar wordt nu heel duidelijk over nagedacht okay. of, dat, of dat een goed idee is of niet. Thank <sighs> you. Uh, je moet ook even kijken naar de timeslots, hoe je die dan gaat indelen. Om de wedstrijden zijn iets anders qua tijd, heb ik begrepen, dan tijdens het WK. En we zitten natuurlijk recht tegenover. Dat, dat, dat vergeten mensen wel eens. We zitten recht tegenover waar Jack dan meteen aflopen. En de Tour zat niet rechtstreeks tegenover het Bramme van Mart. Nee. Dat is wel een belangrijk verschil. Maar Tour de Jour, daar lijkt het op. Daar was men zeer te spreken over. Kijk, als je in het eerste jaar al over de 700.000 kijkers kan gaan, dat is voor RTL 7 astronomisch natuurlijk. Dus ja. ik denk dat dat wel doorgaat. Alleen dan moet ik thuis nog even overleggen. Ja, Want dat is dus het verschil. Ik moet je een andere knop indrukken. Nee, nee, nee. Maar dan is de bedoeling dat ik vier weken achter elkaar elke dag het eh, doen. en vervolgens drie weken elke dag achter elkaar. Toen dus zeven weken elke dag. Ja. Maar je dag. bent nog een jonge vent, man. Dat is waar. Ja. Maar, uh... maar dan moet je als je op vakantie gaat niet ziek worden. Nee, mijn dochter werd ziek. Toen mijn vrouw en toen ik. Ja. Dus, uh... <laughs> Oké, okay. okay, nou. uh, we gaan dat allemaal volgen, hoe dat, uh, hoe dat afloopt. Uh, leuk dat je er was. Wilfred. Weet het, je trouwens of die dingen nog branden of niet, daar in Japan? Want ik denk, ik, ik, ga, het uitzoeken. ik okay. ga dat uitzoeken. Uh, voor, uh, voor het eind van deze uitzending gaan we dat horen. Uh, uh, mooi. Te... Dankjewel. En uh, als Mieke ook natuurlijk. Dankjewel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Lunch gelijk door naar de andere kant van de tafel. Daar zit Menno Loos uit Den Haag. Hij is de eerste kandidaat deze week in de Nationale Nieuwsquiz. Uh, ook sporten, hè? Golf? Uh, golf, squash en een uh, beetje fitness. Beetje fitness? Een beetje fitness, dat met mate. Ja. En dat golven, dat is uh, gewoon leuk? De golf is leuk en het uh, is spannend om steeds beter te worden. En uh, dat probeer ik dan ook. Ja, je moet altijd aan de golf vragen, wat is de handicap? Uh, nou, in mijn geval ben ik dyslectisch. Nee, maar buiten dat uh, is mijn handicap 28%. 28... 28.2. Ja. Is het goed, Wilfred? 28.2, uh, handicap bij golfen? Hm. Niet echt, nou, hè? Dat hangt, nee, dat is niet zo heel nee. goed. Ik op 36 op 38 of zo. Uh, ja. ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, als dat uh, de score is hier, 28.2, is ook niet heel goed. Dat kan ik vast zeggen in de nieuwsquiz. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. In Noorwegen is de maand van rouw na de aanslagen van 22 juli afgesloten met een concert. Gaan ja bij de aane, de De leiding van dit land heeft opnieuw aan willen geven dat je er aan op de democratie alleen maar met nog meer democratie kan bestrijden. In Noorwegen is met een nationale herdenkingsplechtigheid de maand van rouw afgesloten. De ceremonie was in een stadion in Oslo en werd door ruim 6000 mensen bijgewoond. Hier is vraag 1. Welk lid van het Noorse Koninklijk Huis gaf tijdens de herdenking een emotionele toespraak? De koning. Hoe heet hij? Uh, Gustafsson, maar dat... Uh, na de koning rekenen we goed. Het is koning Harald. De rest van de Noorse koninklijke familie was ook aanwezig. Koning Harald zei dat hij als vader, grootvader en echtgenoot... een idee heeft wat zij doormaken allemaal. Maar ik kan me slechts voorstellen hoe diep die pijn echt gaat, zei hij. Um, we gaan naar vraag 2. Een in 2010 gestopte Noorse band kwam speciaal voor de herdenking... nog één keer bij elkaar voor een eenmalig optreden. Hoe heet deze groep? Aha. Dat is goed. Daarnaast draait ook uh, Susan Sundfor, Live Over Adnstes, Carpe Diem, Dum Dum Boys en Sissel Kirkjebo op. Ik ken ze allemaal niet eerlijk gezegd. Ik Vraag 3. Ah, kennen we wel natuurlijk. Uh, op 31 mei van dit jaar was er in het Amsterdam concertgebouw ook een herdenkingsconcert. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima waren hierbij aanwezig. Waarvoor was deze herdenking? Al van aan de Rijn. Dat is niet goed. Het is uh, voor Japan, de slachtoffers van de aardbeving daar en ah. de tsunami. Uh, we gaan naar vraag 4, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Dit is belangrijk omdat we mensen met laagste inkomens in staat stellen... om gedurende de laatste drie jaar dat ze werken extra geld uh, over te houden. Kan. Wat extra te sparen. En dat stelt hen in staat om, uh, om die overgang soepeler te maken. Ik hoorde de naam al roepen. Ja, de heer Kamp. Minister Kamp. Minister Henk Kamp, dat is goed, minister van Sociale Zaken. Hij komt met een handreiking om het pensioenakkoord met de sociale partners te redden. Vraag 5. Vorige week stemde de achterban van FNV-bondgenoten het pensioenakkoord massaal af. Binnenkort zullen ook Cabo, FNV en welke andere vakbond hun leden nog raadplegen? De Unie. Nee, het is een bond. Ik zet u misschien op verkeerde been door te zeggen een bond. Maar het is een andere FNV-bond. Dus welke is dat? fnv Baal. Dat is goed, ja. Dat is goed, want het ging om inderdaad een andere bond binnen de FNV. Beiden zijn nog niet bepaald enthousiast over de handreiking van campingstand.nl. Gaan we er zo meteen ook uitgebreid over hebben. De laatste vraag: u krijgt de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws, en de vraag is: wat bedoelen we hier? Als u het antwoord weet, onmiddellijk ik stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik sta nu aan het hoofd van alle onrust. Drie. Ik beteken letterlijk drie steden. Stop. En het was een wat, hè? Wat u bedoelt. Ja, een onderwerp, ja. Oeps. Um, uh, de, on de Arabische lente Libië. Nee, dat is niet wat we willen horen. Uh, het is wel onderdeel daarvan natuurlijk, maar het gaat om Tripoli. Hey. Ja. Uh, en dat had je uit die tweede aanwijzing kunnen halen. Ik betekent letterlijk drie steden... De naam van de stad betekent in het Grieks letterlijk drie steden. In de 7e eeuw voor Christus stichtten de Veniciërs hier drie steden: Sabrata, Oea en Leptis Magna. En dat is dus nu Tripoli geworden. De reden natuurlijk van alle kanten in Libië dringen de rebellen nu binnen om die macht daar in de stad over te nemen. We komen op factor 4. Daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz.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 Niet ver genoeg. Hij doet een moonwalk. Hij beweegt wel, maar hij blijft op zijn plaats, zegt de FNV-bondgenoten. De stelling straks. Minister Kamp laat zich bij de onderhandeling over het pensioenakkoord... te veel leiden door de FNV. Bent u daarmee eens of oneens? Sms staat na 70-70. Kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doet dat dan met standpunt. We zijn terug bij Menno Loos uit Den Haag. Factor is 4. Daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen. 90 seconden de tijd, veel vragen... Duidelijk antwoord geven en uh, dan kijken we hoe ver u komt uiteindelijk. Hier komen de vragen. De nationale nieuwsbeest. De advocaat van het Kamermeisje dat wie beschuldigd van verkrachting... denkt dat de aanklacht gaat vervallen? Diala, mevrouw Diala. En de advocaatnaam weet ik niet. Pas. Het is uh, de advocaat, uh, ja, hier staat als antwoord, Dominique Strauss-Kaan. Oh. Organisatie van welk festival is van plan een fonds op te richten... voor slachtoffers en nabestaanden? op. Dat is goed. Op Lowlands werd dit weekend... wat voor drankje getest als brandstof voor de toekomst? Pas. Cola. Wie is in Parijs? Postuum onderscheiden bij het openingsgala van het WK Judo. Uh, de, de, de, Anton Gezing. Dat is goed. Amsterdam vierde dit weekend de 30e editie van welk gratis concert? Uh, Grachtconcert. Uh, Prinsengrachtconcert. Dat is goed. De man die 100 jaar geleden welk schilderij uit het Louvre stal, wordt in Italië geëerd als een held? Welk schilderij? Of ja, naam? welk schilderij? Uh, Mona Lisa. Dat is goed. Hoe heet de Noord-Koreaanse leider... die gisteren in Rusland een waterkartcentrale heeft bezocht? Dat is goed. Uh, ongeveer 6. Wat zei u trouwens? Kim, Kim Il-jong? Ja, Kim Jong-il. Uh, oh, uh, rekenen hem Jong. goed. Ongeveer 600.000 autoliefhebbers zijn afgekomen op de Bavaria City Race. In welke stad was dat? Rotterdam. Is goed. Wie heeft gisteren de tweede rit van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven? Pas. Chris Sutton. Welke Amazone heeft op de EK Dressuur in Rotterdam twee keer goud gewonnen? Uh, Adelene Cornedissen. Cornelissen. Dat is goed. Een haven op welk Waddeneiland is enkele uren gesloten geweest vanwege een oude bom? Tessel. Is goed. Ajax heeft op de valreep gelijk gespeeld. Tegen welke club? Uh, uh, VVV Venlo. Dat is goed. Een proef in welke stad met wijkscholen voor probleemjongeren lijkt geslaagd. Is goed. Voetbalwedstrijd in welk land is stilgelegd omdat er buiten het stadion een schietpartij was? Pas. Dat was in Mexico. Ehm, um, even zien. Is even neuzen. Hoeveel zijn dat er? Tien zijn dat er uiteindelijk geworden. Maal vier is veertig. Dat is de onvoldoende, denk ik. Nou ja, voorlopig is het genoeg, maar er komen nog vier kandidaten. Dus dan wordt het lastig misschien. We gaan het gewoon afwachten. Je weet het nooit. Um, Welk twee katen voor beeld en geluid erbij. We doen een lunchradio en een mok. Die mag je gewoon meenemen nu naar Den Haag. En dan afwachten inderdaad of dit genoeg blijft voor de week scoren. Laten we het hopen. Heel leuk om hier te zijn. Oké, okay, leuk dat u het was. Goeie reis terug. Um, over Fukushima, daar kunnen we uh, het laatste nieuws niet echt over vinden. Um, maar we gaan ervan uit dat de brand in ieder geval uit is. Maar dat het daar nog lang niet de koekenij is, dat is ook wel zo. Wij we melden ons straks op kwart over weer. Praat goed zo. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio.